In hoeverre CNA last heeft van de algemene teruglopende omzet in de kledingwinkels is niet bekend. Het bedrijf geeft geen openheid over de omzetcijfers. De Tweede Kamer vindt dat de positie van de koning onnodig kwetsbaar wordt door de discussies rond het inkomen van de Oranjes. Volgens de partijen in de Kamer moet premier Rutte voorkomen dat die discussie elk jaar weer oplaait. Dit jaar is er opheffen over een omstreden belastingdeal met de koninklijke familie uit de jaren 70 en de toelage van 1,5 miljoen euro die prinses Amalia krijgt als ze 18 wordt. Tijdens het jaarlijkse debat over de begroting van de koning... heeft de Kamer gevraagd om meer transparantie daarover. Vier mannen die dit voorjaar brand hebben gesticht in een moskee in Enschede... hebben een celstraf gekregen van vier jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk. Een vijfde man kreeg ook vier jaar cel, maar hij kreeg twee jaar voorwaardelijk. De mannen gooiden in februari een Molotov-cocktail tegen de moskee... waarna brand ontstond. Omdat die snel werd geblust, viel de schade mee. Rond 170 Nederlandse toeristen die door het slechte weer vastzaten... op het eiland lanzarote zijn op weg naar huis, meldt reisorganisatie TUI. Dat is twee dagen later dan gepland. Door harde windvlagen en felle onweersbuien... konden op Lanzarote geen vliegtuigen landen of opstijgen. Een andere groep Nederlanders die vastzat op het eiland Fuerteventura is door Toei naar Lanzarote toegebracht. En dan het weer bewolkt, maar op de meeste plaatsen droog. Het is zacht, 15 graden. Morgen zwaar bewolkt, een beetje regen, maar ook wat zon. En dan de temperatuur verandert niet veel. Dit was het ZFM. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files in de randstad op de A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blarikum en Heenbrugge, 10, 10 minuten vertraging. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen Burgerveen en Hoogmaaden, ook 10 minuten vertraging. Daar staat een kapotte vrachtwagen. A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendrik de Ambacht en Sliedrecht, 10 minuten vertraging. En op de A20 bij Rotterdam richting Gouda voor Rotterdam-Krooswijk, 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Een hele goede middag, luisteraars. Het is donderdagmiddag, dus Muziek Boulevard live op CFM. Oftewel, Hans met zijn vrienden in de middag. En mijn vrienden zijn vandaag... Ronald Kraaienstein en onze gast van vandaag, Mieke... met een heel leuk onderwerp. Helaas moet Imka Drommel uh, uh, verstek laten gaan... een hele droevige mededeling daarover. ZFM is te ontvangen via een frequentie 106.9... of kanaal 40, maar ook op internet www streepje zfmlive.nl De conne van Mandy Schorrel gaat ook vandaag niet door, want die is uh, geloof ik met vakantie. Maar we krijgen natuurlijk wel het weer voor het komend weekend om half zes. Veel nieuws over Zandvoort en de directe omgeving en uiteraard ook veel lekkere muziek. En waar ik mee start vandaag? Heel toepasselijk, maar dat zeg ik lekker niet. Geheel, wel geheel stijl van ons onderwerp. De techniek en de muziekkeuze is in handen van Ronald Krijestein. Mijn naam is Hans Wassenaar en de spreuk van vandaag is: Hoed u voor de mensen die iets zeker weten: ze zijn gevaarlijk. Veel luisterplezier.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 Gedronken eerst een knekelwijn naar recept van Frankenstein. Daarna soep van vleermuisbloed, getrokken van een mensenvoet. Oh, tata. Hoofdgerecht van kraakbeensnippers, klaargestoofd in keldervocht, was licht geroosterd door de adem, aan een monsterlijk gedroogde bladerach. Mummi leer verhelde nog veel heerlijks meer. Maar ik sprong gillend uit het raam, wat bij de does stond mij na. Dat De, deze jongens aan elkaar zijn, als ik het zo hoor. Ja. Dat ze niet meer bestaan. Nou, ik moest je eerlijk denken: toen ik dit plaatje hoorde, moest ik wel een ja denken. Ja, nou, dat, dat klopt hoor. Want ik hoor net uh, een spreek van jou die uh, ik ben gevaarlijk. Is dat zo? Ja, ik weet alles zeker. Oh, sorry. Nou oh, ja, dat is ook lekker. Ja. Een lopende encyclopedenia. Wie? De lopende encyclopedenia. Wikipedia. Oh, Wikipedia. Wikipedia. Oh, die mag ook. GELACH <laughs> <laughs> <laughs> hey. In mijn aankondiging had ik al gezegd, vandaag praten we in onze studio met een gast over het fenomeen Halloween. Mieke, welkom in onze studio. Dankjewel. Uh, kan je onze luisteraars uitleggen wat Halloween van oorsprong precies is? Nou, ja, dat kan ik. Nou, <laughs> daar komt dat even goed uit. <laughs> de naam Halloween is afgeleid van Hallow's Eve. Hello's Eve is eigenlijk de avond voor Allerheiligen. Allerheiligen is op 1 november. In de Keltische kalender begon het jaar op 1 november, dus op 31 oktober. Ja. Eigenlijk is het zo dat van oorsprong het oudejaarsavond dus op 31 oktober gevierd wordt. En niet op, een, of op 31 december. Dus ja, maar voor, voor dat, wie? Uh, voor de oude Kelten. Dus oh, dat, ja. zeg maar, de, de, de hele oude oorsprong werd het gevierd op 31 oktober. Ja, ja. Toen was namelijk alle oogst was binnen. En ze hadden ja. eindelijk de tijd om een beetje een feestje te gaan bouwen. Het ja. vliegde zich gewoon vol open. Daar komt ja, het niet daar niet neer, eigenlijk ja. op neer. Alles was binnen, dus uh, hoppa, aan de drank. Maar die Kelten hadden die ook een rokje aan. Waar waren die dat? Uh, de Kelten hadden wel... Ja, de kledingstijl was heel anders in die tijd ja, natuurlijk. Ja, ja. Kijk, dat kan je ook niet vergelijken. Niemand had de broek aan thuis. Nee, nee, nee, nee, nee. Het is niet zo... Uh, nee. Nee, maar maar uh, Halloween, wat ik begrepen heb, is een, een feestdag. Ja. En waar wordt dat gevierd en wanneer? Uh, nou ah, ja, wanneer is eigenlijk al duidelijk. Hè? De, ja, het, het is dus echt op 31 oktober. En het ja. wordt, uh, tegenwoordig wordt het heel veel gevierd in Amerika, Engeland en uh, Canada. Ja. Uh, voorheen, dat ik al zei, de oude Kelten, dus voorheen was het ook Engeland, Ierland, wordt nu ook nog wel gevierd. Maar uh, door de, de hele immigratiegolf richting Amerika is dus dat hele zootje daar ook naartoe verkast. Ja. Met alle gevolgen van dien, waardoor het allemaal groot, groter grootst ja, is geworden. Ja. Want ja, Amerika die houdt niet van klein aanpakken. Dus dat is uh, helemaal, uh, helemaal over de top gegaan. En helemaal, uh, ja, helemaal groot geworden ja. met, met, met, met heel veel bombarie eigenlijk. Dus het is wel een stukje weg van de oorsprong. De oorsprong lag wel even anders. Ja, want er, er wordt ook gevierd, heb ik begrepen, in de Verenigd Koninkrijk en in Canada. Ja. Is dat ongeveer ook de reden dat de mensen geëmigreerd zijn daarheen? Die Ieren? Nou, het is niet de reden geweest. Zij zijn gewoon gaan emigreren. Ja, net nee. als dat de Nederlanders destijds naar Amerika zijn ah, gegaan. Ja. En Sinterklaas daar naartoe hebben meegenomen. En dat hebben verpast naar Sinterklaas. Ja, ja. Precies, Schacht, is het ja Foute ja. vraag, hè. Hans. Echt foute vraag was dat. Waarom? Het is een foute vraag. Waarom? Nou, ja, gewoon, waar was fout ja, ik weet het zeker. oh, ja, daar heb je hem weer. ja, nou, ja. ja ik nou, weet het heel zeker. Nou, ga, dan, ga dan maar een plaatje ja, raken. ja, want het, het is ken je dat, dat de jongeren hangplek in Noord? nee. Ja, dat, er is een hangplek voor jongeren in Noord. in, in Amsterdam Noord. nee, Amsterdam Noord. ja, jij Noord. Amster, Amsterdam Noord is één grote hangplek. oké. Okay. <laughs> Uh, nee, maar in, in Zandvoort Noord, bij het Fietspad. Daar oh. staat een, uh, is een jongere handelijk gecreëerd. En toen moest ik aan dit nummer denken. Oh. En we gaan maar eventjes door over Halloween, Ja. En eh, we hadden het net even buiten de uitzending om over Saan heet dat. Ja, ja, Saan. Ze zeggen officieel Saan... En dan ben ja. ik een moestalheks, dus ik zeg liever Samhain. Ja, ja. en, en, dat, en is, dat, dat is... Dat spreekt net even wat lekker eruit. <laughs> dat is, een zouden... woord? is het ke Keltische woord? Ja, dan? San is, het, uh, is zeg maar de Keltische benaming. Ja. En uh, ja, het is niet zo dat San hetzelfde is als Halloween. Nee, San had je eerst en dat is later, is dat meegenomen naar Amerika. Nou, die Amerikanen wisten helemaal niet wat ze daarmee aan moesten. Dus die hebben het gewoon maar Halloween ja. genoemd. Ja, ja, ja. ja, ja nou, ja, ja. Uh, na, na dat inderdaad dat alle zielenavond hè. Ja, en, en hier staat ook... de, de Kelten geloofden namelijk uh, dat op die dag... de geesten van alle gestorvenen van het afgelopen jaar terugkwamen. Ja. En wat, wat gingen die eens doen of zo? Waarom komen ze terug? Heimwee. <lacht> <lacht> <lacht> dat zou best nou ja, <lacht> het, het is natuurlijk eigenlijk een soort volksoverlevering. En men gaat er vanuit... Uh, sowieso is het zo dat rond 31 oktober... dat hebben die, hadden die Kelten zelf ook bedacht... Uh, dan is de lijn naar het dodenrijk is gewoon flinterdun. De door de ja. maanstanden hadden ze dat helemaal berekend. En de, omdat de lijn naar het dodenrijk zo dun was... geloofden zij er inderdaad in dat de doden terug zouden komen op aarde... om bezit te nemen van mensen. Daarom gingen ze zich dus ook helemaal vermommen en maskers dragen. En, uh, ja, zeg maar om, om te voorkomen dat, dat ze bezit zouden nemen van die mensen. Ja, ja. Ja, ja. En, en hier staat ook Het is iets bij ooit. jou niet gelukt, hè, Hans? Nee, duidelijk nee, niet. Nee. Maar ik heb ook geen masker op. Nee? Nee, ik niet. Oh, Dus ik kan dit niet afzetten? Nee, nee deze kan ik niet afzetten. <laughs> <laughs> Gaan we wel leuk met elkaar om, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja, ja de feestje, hoor, <laughs> feestje. <laughs> en, en, en er staat hier ook, toen de Romeinen Groot-Brittannië binnenvielen... vermengden mm -hmm. ze de Keltische traditie met hun eigen traditie. Ja. En, en maar hoe, wat moet ik mij daarvoor voorstellen? Nou, de Romeinen die, die, die hadden natuurlijk, zaten natuurlijk in een heel ander geloof... een, heel andere, ja, zeg maar, een hele, hele andere wereld dan de Kelten. Wat logisch ja. is, ja, het is Rome. En, dus zij wilden hun stukje cultuur wilden zij meebrengen naar, ja. uh, na, naar de Kelten toe. En uh, dat deden ze onder andere door de vereeringen die de Romeinen deden... Die brachten ze dus ook over op de Kelten. Ja. De, ja ze, ze vierden, de Romeinen vierden ook de oogsten. Dus dat is echt. Dat, dat wordt in, binnen de Kelten, die deden dat al eerder. Die deden dat in augustus en die deden dat in september. Maar de oude Romeinen deden dat al deden dat later, ja. want ja, het is daar langer mooi weer, Dus de konden pas later, zoveel pas later, die oogst binnen te Ja, maar het is zo dat uh, alle zielen, dat is 1 november of 2 november? Dat is, uh, ja, 1, 1, 1 november is alle zielen en 2 november is alle heiligen. En dat is alle heiligen, ja. of, want hier staat alle zielen 2 november uit? Ja, nee, alle, alle, zielen, net... alle zielen is 1 en alle heiligen is 2. Ja, oké. Okay. Vandaar dus dat alle zielen, al Hallows Eve, 31 oktober, dat is de nacht van. Ja, ja, ja. Dat is dus eigenlijk oude jaar een nieuw jaar. Ja. Nieuwjaar is alle ja. zielen van. Ja. Okay. Heb je nog wat leuks? Ik heb um, als je het dan toch over Halloween hebt. Yeah. You ain't seen nothing yet, baby? Als weet je wat ik me nou af zit te vragen? Nou, um, Halloween, hè? Hij ja. Heeft dat nou ook verband met Hello Kitty? <laughs> nee, Wie? dat weet ik niet. Wie? Nee, nee, nee, nee. He, helaas niet. Helaas niet, nee, nee. want het is Hello Kitty, Kitty, maar Halloween schrijf je met een A. Oh, oh nou En ik ja, dacht maar, dat jij maar, alles wist eigenlijk. Nou, zie, wist ja, zie je, dat niet maar zeker. ik wist zeker dat ik dat wist. Ja, nou. oh. <laughs> <laughs> wat ik vragen wilde, Mieke, over ja. die, uh, die pompoenen. Ja. Vertel daar eens de wat over. De, de pompoenen. pompoenen. Jack O'Lantern ja. worden ze ook wel genoemd. Ja. Jack O'Lantern. Jack o Lantern, Dat verwijst ook al een beetje naar het Ierse. Nou, dat, kan, dat, dat klopt ook, want Jack O'Lantern was een, van oorsprong een Ier. Het is een overleveringsverhaal, dus ja, of je daar veel waarde aan moet hechten... dat weet je niet. Maar het pompoengebeuren stamt wel uit die overlevering. Jack was namelijk een Ier. Die bezocht regelmatig een kroeg en op een dag was hij zo dronken... dat hij de duivel zag. Hij dronk samen met de duivel een borrel en nog een borrel en nog een borrel... En de duivel nam in zijn ogen de gedaante aan van een muntstuk. En Jack die zag kans schoon en die dacht van ik pak het muntstuk en die neem ik mee. Jaren later kwam, was hij dus weer zo dronk als een malaya, kwam hij de duivel tegen bij een appelboom. Toen sloot, sloot hij de duivel in, in die appelboom. Toen Jack dus eind, uiteindelijk overleed, werd hij weggestuurd uit het paradijs, want hij had contact gehad met de duivel. En in de hel was hij ook niet welkom. Want daar geloofde ja. hij helemaal niks van zijn verhaal. Ze dachten, hij, hij was gewoon zo dronken als een malaije... en <lacht> dat kan helemaal niet. Nou, toen was hij, werd hij dus gedoemd om eeuwig te dolen... en om eten te gaan bedelen. Hij moest dus op aarde blijven. Hij kon alleen nog maar een beetje ronddolen op aarde... en om eten bedelen. En om, uh, ja, omdat het natuurlijk donkere nachten zijn... kreeg hij een kooltje mee. Ja, dat kooltje moest hij ergens in doen. Dus hij had zoiets van... Help, waar, laat, waar laat ik dat kooltje? Ja, anders brand ik mijn handen. En toen bedacht hij dus van... Hey, ik kan het wel in een raap stoppen of een pompoen... En dat deed hij het in, en toen had hij dus een lantaarn. En sinds die tijd dwaalt hij dus samen met al die andere halloween vierders door de donkere nachten op 31 oktober. En willen en wille ze ook eten hebben. En we worden gevraagd ja. om snoepjes, het hele trigger-trit-verhaal komt daar waarschijnlijk ook wel vandaan. Ja, ik, ik begrijp het. Ja. Een ja. Oh, leuk verhaal. Ja. ja. Nou, is ook uit de overlevering dit. Dit is puur een overlevering. Of heb je dat zelf bedacht? Nee, dit heb oh. ik niet zelf bedacht. <laughs> dit is puur een overleveringsverhaal. Je kan gewoon op internet zoeken op Jack O'Lantern. en dan kom oh. je gewoon. Iemand eigenlijk anders de, heeft dit bedacht. De strekking de van dit verhaal. Dat, ja. Ja. Die, die wist het zeker. Ja, zei die. die wist het helemaal zeker. Ja. Ja. Die was erbij. Ja. Ja. Gaan we nog draaien? Ja, we gaan nog het draaien. We gaan er draaien. Is de, de nieuwe van Welen.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 Geweldige zanger. He? Ja, hij uh, ja, ja. klinkt lekker. maar ja, ja, hij is wel. ook lekker, hoor. Hij klinkt niet al lekker. Ja, daar hij heb ik weer geen verstand ja, van. Ik nee. en heb er ook geen verstand van krijgen. Nee. <laughs> En Mieke, waar ik eigenlijk ja. wilde vragen, ja, in, eigenlijk uh, in, in Nederland, ja. leeft het feest een beetje bij ons ook? Of? Uh, ik vind dat, het, het leeft wel, met name in pretparken kom je het heel veel tegen, zoals Walibi, hè, dat is dan nu heel bekend. Dat is, uh, dus op, op dit moment is er ook heel veel tumult over vanwege de nieuwste attractie wat ze hebben geopend. Uh, dat heet de clinic en daar ga je dan op een brancard doorheen. En dan, is dat zo? En dan moet je alles achterlaten, word je vastgebonden en... Dat gaat mij persoonlijk toch wel iets te ver. Maar goed, als mensen dat leuk vinden en ja. die willen dan aan het eind van de rit ervaren hoe het is om dood te gaan, laat ze vooral hun ding doen. Mijn ja. ding is het niet, in ieder geval. Nee. Uh, ja, het, het, het, is, het wordt natuurlijk ook aan alle kanten tegengehouden. Hè? Zeker in Nederland, België en, en zeker het zuidelijke gedeelte, maar ook de Bijbelbelt. Ja, die, die, die ageren fel tegen het hele Halloween gebeuren. Omdat ze het heel erg in verband brengen met de duivel. Uh, terwijl als ze nadenken, maar dat, dat doen ze niet. Dan hadden ze kunnen <laughs> weten dat het, het, het is een, dat hele duivelse verhaal van die Jack Dat is een overlevering. Ja. Dat staat ook, dat is, je weet helemaal niet of dat ooit zo was. Het is gewoon een leuk vertelsel. Ja. Nou ja, misschien krijg je hetzelfde Zwarte pizza sta, Ja, wie weet. Maar, nee. uh, ze, er wordt ook tegen geageerd. Niet denken zo zuur, niet zuur. Niet zuur gaan doen. Een vrolijk programma gewoon, oh, niet zuur. Sorry. Doen. Nee. nee, dat is waar. Nee, Precies. Omdat mensen ook vaak denken dat je tijdens dat Samhain, zeg ik dan nu even, wordt gemaakt: Halloween. Omdat ze denken dat er dan ook uh, geesten opgeroepen worden. Nou, één ding zal ik kankje vertellen: ik ga geen geesten oproepen op 31 oktober. Daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Nee, nee ik, ik roep ze niet op. Ik eer ze wel. Ik eer wel de doden. Dat ja. wel. Dat doe ik wel op 1 oktober. Ja, maar dat 30 doet 30 iedereen oktober. eigenlijk, hè? Ja, nou ja, daar dat, is dat denk ik ook. dat vind ik een hele goede kern die je nu zegt. Dat houdt dus eigenlijk in dat iedereen eigenlijk vanuit zijn hart er al mee bezig is. Ja. Uh, want je, als jij zegt van nou, dat, dat doet iedereen, ik eerder dode. Uh, dan je brandt een kaarsje, je legt wat neer. Bij, ik zelf ga op 31 oktober uh, samen met een aantal mensen waar ik uh, heel goed mee omga ga ik dus een wensballon oplaten met teksten... en die sturen we dan zeg maar ja. naar de hemel. Ja. En dat is wat wij doen. Het uh, is niet zo dat ik uh, doden of geesten ga oproepen... en mm. flaasje draaien en tafels laten dansen. Ja, als, ik, <lacht> als er gedanst wordt doe ik het zelf liever... dan dat ik het de tafel laat doen hoor. <lacht> als ik wel ja, eerlijk ben. Ja, toch? Ja, en anders ga je dode geesten oproepen. Ja, <lacht> ja, <lacht> ja <lacht> dat is ook niks. <lacht> nee. nee. Ja, muziek ja? Dat lijkt me wel. Wat je wil? Ja, die is speciaal via Hans...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 That's Van vandaag heet De Winter. De winter is het seizoen van wanten en van kou. Dat is precies waar ik van hou. Als het wit is, lekker dolle en warm bij de haard. Nog maar vijf maanden en het is alweer maart. Sinterklaas, kerst en nieuwjaar horen erbij. En al die gezelligheid, wat maakt de winter me blij. En ik wil nog even vermelden, als we het toch over winter hebben... vergeet aankomend weekend niet uw klok een uur terug te zetten. Want het is wintertijd. Ik zet hem altijd twee uur vooruit. Wat zeg jij? Ik zet hem altijd twee uur vooruit. Twee uur vooruit? Ja, dan zet ik hem de dag na één uur terug. Dan heb ik het idee dat ik nog langer kon slapen. Mijn mij niet aankijken, hoor. Het is niet mijn gast, het is jouw gast. Ja, ik sla wel dicht nu. Ja, ja, ja. Ik denk, ik, ik doe wat zinners, ik zeg wat zinners. Ja, maar het is toch wel handig om dat op zondag te doen. Vannacht van zondag, op maandag. Want ja. op maandag moeten de meeste mensen werken. Ja, dat is het slaap waar. je toch wel uit. Ja, dat is toch? waar. Ja. I made my Ja, dat vind ik eigenlijk ook. Ja. ja? ja. ja. ja. Wel oud, al, denk ik. ik weet het niet. Ja. En door. En door, we gaan door. Uh, Mieke, uh, uh, uh, er is uh, veel kritiek, geloof ik, ook op, op het feest. Hè? Ja. In, in verband met de commercie en, ja. en, gaan we, ja. uh, Heel veel mensen denken dus dat het inderdaad een commercieel bedacht iets is. Nou ja, dat heb ik net al uitgelegd. Ja. Het is dus zeg helemaal niet zo commercieel, want het is van oorsprong. Is het gewoon. Uh, dit is al iets wat al. Nou, in de vroege oudheid al op 31 oktober gevierd werd. Dus toen was het nog helemaal geen commercie. Dat was, dat was er niet. Dus dat is een beetje... Ja, het, is, het is een kritiek die eigenlijk nergens op gestoeld is. Uh, men heeft dat toen... Zegt dus van... Ja, ja, ja maar die slappe periode tussen de zomervakantie en december. En ja, dan moeten ze toch wat opvullen. En dat heb je eigenlijk ook met Valentijnsdag. Hè, van, maar ik neem aan dat de kritiek misschien ook uit de kerkgenootschappen komt. Ja, uiteraard. uiteraard. Uh, kijk, het is zo die, dat, dat Samhain gebeuren. Ja, ik kom nu heel erg op mijn eigen stoeltje te zitten. Het feit dat ik een heks ben. Uh, de, dat Kel, het Keltische gebeuren. Wij leven ook als heks ook heel erg volgens dat Keltische gebeuren. Dat Keltische gebeuren. Ja, daar willen die. Daar, daar, daar willen Die christenen willen daar niet aan. In feite is het zo dat... Uh, als, zoals wij dat zien als heks... dat heel veel dingen vanuit het keltische gebruik... vanuit het oude hekserijgebruik... is meegenomen de kerk in. Vandaar ook dat die kerk zo ontzettend ageert... tegen, de, tegen deze vorm. Hè? Want ze denken... ja, ze gaan doden oproepen. Nou, Dat heb ik net al uitgelegd. Wij roepen geen doden op. Uh, ze denken dat we de duivel aanbidden. We, we, we willen helemaal geen duivel aanbidden... Wij willen gewoon het goede in de mens zien. Nou ja, dat, dat, dat zit hem ook in het woordje heks. Uh, in, in die zin is het zo dat, ja... Nou, weet je wat, als, als, in, in, als je bij mij het woord heks oproept... dan zie ik mensen met een grote haviksneus boven nou. zo'n grote pot zien draaien. Nou, ik zou zeggen, je zit een selfie. Uh, uh, uh. Sorry. Nou, ik zou zeggen, kijk naar mij. Ik, uh, ik, ik loop niet in zo'n half jomandenjurk nee. de hele dag te zweven. Ik vlieg niet rond op bezemstelen. En je hebt ook geen uh, zo'n punthoed. Ik, op... Die heb ik wel. Oh, die heb je wel. Ja, uh, waar, waar, waar komt dat vandaan eigenlijk? Weet je, dat waarom nee, heksen een punt idee. een punthoed opzetten? Nee, geen idee. Uh, op het moment dat een heks namelijk bezig is met een ritueel, vindt ze het fijn om goed te kunnen aarden. Dus als je een punthoed opzet, heb je een goede connectie met uh, boven, met de bovenwereld. Ja sta je met het blote voeten op de grond... dan word je meteen weer geaard. Dus dan heb je een goede doorstroming... en daar komt die punthoed gedaan oh. met de heksen. Oh, dat is leuk. Ja. Nee, dat wist ik ook En niet. de bezem, waar, ja. ik net over, waar ik het net over had... die bezem, die gebruiken de heksen... om de negativiteit weg te vegen. Dus op het moment dat je bijvoorbeeld een ritueel doet... dan maak je meestal een cirkel... Ja. En als je vanuit die cirkel gaat werken. Dan veeg je je rotzooi en je troep veeg je de cirkel uit. En dan kan je dat achter je laten. Dus daar, daar vlieg je niet op. Die staat daar niet bij jou vliegen, voor de deur. Nee, we, nee hij, staat, hij staat niet voor de deur. Hij staat binnen. Want ik wil af en toe mijn rotzooi weg kunnen vegen. Oh, dat oh, ja. Ja. Komt een en, punthoofd daar ook vandaan dan? Nee, ja, ja, ja. Maar, dat is meestal die mannen die ermee getrouwd zijn. Die hebben die, meestal dat punthoofd. Ja, dat, uh, ja. ja of co-presentators. Ja, ja co-presentators. Ja, die hebben dat ook nog wel ja. eens inderdaad. Mensen die dan nog, uh, ja, ja, noodzakelijk ja. zijn voor techniek en zo. Die ja, zie je, dat je ook vaak een ik ga er die even tussenuit gaan. Kan ik even tussenuit gaan, ja. Zullen we nog even wat doen? Lijkt me wel. Oké. Okay. <laughs> maar goud maar goud. Ja, precies. Ja. Hey, Eerst geen... even een, een kleine huishoudelijke mededeling. Oeh, dat is wel een goeie. Ja, ja, we krijgen geen column vandaag, want Mandy is op vakantie, denk hm. ik. Je gaat een boodschappenlijstje doen. Die gaat een boodschappenlaasje doen. Oh, okay. En uh, de wonderenwereld, die hebben we ook maar even laten vervallen in verband met het onderwerp van vandaag. In de tweede uur komt hij wel. Mensen springen van het flatgebouw af dat van denk ik nu hè? Ja, ja, dat kan wel Wat wel. een gemist man. Ja, ja, ja. ja. En Mieke, we gaan weer even door, want het ja. slaat nergens op wat hij zegt. Maar nee, goed. dat vind ik eigenlijk ook. Ik denk, er komt er ineens nog een huishoudelijke mededeling tussendoor. Hé, hey, maar uh, wat doet een heks precies? Jij zegt, die met een heks. Ja. Wat doen jullie precies? Dus het? die staat niet in zo'n grote ketel te draaien? Nou, soms wel. Oh. Maar soms doe je, wel, soms wel. Ja, om te komen Maar dan zit er, er ergens op ja, dan in. soep, dan, uh, in. soep ergens te maken. Ergens soep of... Uh... Nee, <laughs> ja. maar niet, een, niet van die, van die rare drankjes, <laughs> weet ik. Nee, ik kijk geen kinderen of zo, als je dat bedoelt. Nee, nee dat bedoel nou, ik Nou, ja. Om te beginnen houden heksen heel veel van feestvieren. We vieren negen jaar feesten. Ja. Waaronder dus onder andere dat Samhainfeest, hè, de Soundfeest waar we het net over hadden, Halloween. Maar ook bijvoorbeeld de Kerst, dat noemen we Rioel. Imbol, Ostara, Beltane, Lita, Lamas, Mabon. En dat, dat is zo'n beetje het feesten wat wij, wat wij allemaal vieren. Wat ik, ik, doen, zei, ik zei het gisteren nog tegen jullie ja. allemaal. Niet jullie geloven, hè? Ja, ja. Ja. Nee, nee, ja, nee. Je, je, je wist de het de zeker, je wist het zeker. Ja. ja toch? Ja. Nou, uh, de, het grote misverstand is over heksen is dat ze altijd uh, enge dingen doen, zwarte, zwarte magie. Blah, blah, blah. Ja. Dat is flauwkeur. Het is namelijk zo'n echte heks die zal altijd de wet van drie zal ze respecteren. En de wet van drie dat is eigenlijk de basis voor het heks zijn. De wet van drie houdt in. Alles wat je doet, alles wat je stuurt naar een ander, zal in drie fout bij je terugkomen. Dus als ik iemand iets slechts wens. Nou, dan kan ik, kan ik er vergif op innemen dat ik het dus in drie drievoud terugkrijg. Ja, daarom zie ik er zo goed uit. Ja, ik krijg het liever één keer goed dan drie keer dus, fout. Dus maar. een heks zal eigenlijk altijd werken vanuit het goede. Ja. He, een heks werkt ook heel veel met elementen: de elementen waarop wij mensen, en dat ongeacht wat voor mens je bent, hoor, of je nou gewoon uh, een, een Nederlander bent, of je bent een, een, een moslim, of je bent een Jood, of je bent. Uh, weet ik veel. Welke religie ook. Welke religie ook. Elk mens heeft van oorsprong te maken met uh, de, de basis elementen. De elementen waar je kan alleen maar leven als je die elementen in je leven hebt. En die elementen zijn aarde, water, lucht, vuur. Ja. En dat ben je zelf. Ja, ja, ja. En dat is denk ik zo'n beetje de basis waarvan uit een heks werkt. Dus vanuit die wet van de element, Er is niks engs element. aan. Mij. Er is helemaal niks engs aan. Dus nee. Het wordt door de, media, ja, door, door de media. Ik zeg altijd. Ja, je hebt heksen en je hebt sprookjesheksen. De echte ja. heks zal altijd het goede doen. En de sprookjesheks wordt ja, dat gespeelder. zijn de, Nou ja, dat is het verkeerde dat, ook. Daarvan, en he? daardoor krijgen de, de heksen. De echte heksen. Die dus vanuit het goede denken. En van, ja, zeg maar, vanuit de oude traditie denken. De oude, oude, oude de voorreligie denken. Die krijgen daardoor een slechte naam. Omdat ja. ze worden neergezet. Als inderdaad dat, dat mensen met die pukkel op de neus ja, dat die ik. kinderen de op te wachten en de kinderen ja. in de kookpot douwt. En ja. daar vervolgens een spin en een haar en weet ik van wat allemaal Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, Dat is natuurlijk je reinste flauwekul. Nou, zo... mijn schoonmoeder anders. Nee, flauwekul. <laughs> ja, maar dan is dat vast niet een echte heks. Dan is het een... Ze lijkt erop. Ja, ja dan, is, dan is zij meer heks zoals in een sprookje. Sprookjes. Sorry, Toet. Sprookjesheks. Ja, je hebt ook sprookjesheksen. Dat ja. klopt. Ja, en dat zijn de lelijke dan, hè? Dat zijn, ja, sprookjesheksen. Sprookjes, dat zegt het al, ja. een sprookje. Een sprookje ja. is niet echt. Het is ja. maar een sprookje. Vo voordat we straks over, over jullie thuis over je heksencafé gaan praten... Ja. wil ik uh, eerst nog even eigenlijk, een, een liedje horen. Voordat we ermee beginnen, weet je wat je moet doen... als je schoonmoeder de tuin heen wacht? Nog een keer schieten. Oh, een no disco. It ain't no country club either. Ja, Mieke, Mieke, als, laatste, als laatste onderdeel eigenlijk van dit ons vraaggesprek is. Uh, jullie hebben thuis, heb een heksencafé? Ja. Vertel daar eens wat over. Wat uh, doen jullie daar en uh, wanneer is het? En gaan we uh, door. Heksencafé is sowieso altijd standaard één keer in de maand. Ja. Uh, dat is nu nog op dinsdag. Dat gaat in het nieuwe jaar. Gaat het uh, verkassen naar de donderdag, omdat ik dan andere bezigheden op de dinsdagavond. Uh, het, wat wij daar doen is, we, we knutselen veel. Dus we hebben al, bijvoorbeeld graanpoppetjes gemaakt met het oogstfeest. De afgelopen keer in het kader van de komende Samhain-viering hebben we maskers gemaakt. Die kunnen we dan symbolisch af gaan zetten tijdens uh, de Samhain-viering. We hebben ook een keer een medicijnwiellegging gemaakt met, steen, met, met, met steentjes, om gewoon een beetje een oude Indiaanse, of ja. de oude Indiaanse traditie. We hebben het spel Alphalet gedaan. We doen eigenlijk hele uiteenlopende dingen, maar de gezelligheid staat gewoon helemaal bovenaan. Ja. De kosten voor die avond, die zijn 4 euro. Daar ja, is koffie, thee en huisgemaakte ja. taart door mijn uh, mannetje. Die is altijd uh, heel goed een taart bakken. Dus die zorgt dan de taart. We willen het gewoon zo budgetair mogelijk, zo laag mogelijk houden. Zodat de mensen uh, dat, het, dat het laagdrempelig is. Dat mensen er ook eens aan kunnen snuffelen van: vind ik dit wel leuk? Ja. Vind je het niks? Prima. Maar de, tot nu toe hebben we meegemaakt dat de mensen binnenkomen. Bijvoorbeeld een achterbuurman van me waarvan ik nooit had verwacht dat die. Zou blijven hangen. Die is ineens helemaal dol enthousiast en die, die, die draait erin mee. En die is: Oh, wat is dit gaaf, wat is dit leuk. Dus het is eigenlijk voor iedereen wel leuk om eens een keer een kijkje te nemen. Ja, maar, maar is het druk bezocht? Uh, we, gemiddeld zitten we nu tussen de 10 en de 12 tot 15. Maar meer moet je ook niet hebben, denk ik. Nee, ja. het is gewoon bij ons in huis, hè, wat ik al zei. Het is gewoon in, in, in, bij ja. ons in de, in de thuissetting. En ik denk ook dat de intimiteit dat dat heel belangrijk is. Ja. Want door, juist door die intimiteit krijg je de hele mooie verhalen van mensen. En er kan er ook heel veel emotie loskomen. Ja. Hoe heeten jullie? jullie hebben... Nou, mensen kunnen ons vinden onder de naam Cirkel van Kracht Noord-Holland. Ja. Op Facebook zijn we, zijn we bekend met de naam Cirkel van Kracht Noord-Holland. Er zijn natuurlijk ook mensen die geen Facebook hebben. Ze zijn er niet veel meer. Maar er zijn ja. mensen die geen Facebook hebben. Die kunnen ons altijd mailen. Een ja. e-mail kan naar cvk. Van Cirkel van Kracht, NH, CVK, NH, Noord-Holland. noord het noord hotmail. .com. Ja, oké. Okay. Dus die, en... nogmaals, e-mail: CVK, NH, het hotmail.com of Facebook, Cirkel van Kracht Noord-Holland, in into, en je komt bij ons terecht. En waar, waar, is, waar is het? Het is een hoofddorp bij ons thuis. Dus het thuisadres ga ik hier niet noemen. Anders nee. heb ik morgen heel zand voor op mijn stoep gaan. <laughs> dus als mensen meer willen weten, nogmaals: mailen, Facebooken. Ze kunnen ook eventueel bellen. De telefoonnummer is 06 8434 4013. En dat kan van maandag tot en met vrijdag tussen nou. 12 en 9 uur s avonds. Dat is, voor de kosten hoef je het ook niet te laten. Voor de kosten nee. hoef je het zeker. Nee, maar dat, zeg ik, dat is ook een beetje de insteek. We willen het zo budgetair mogelijk zo laag mogelijk houden... zodat het voor iedereen toegankelijk is. Ja. Er is al genoeg op de markt. Zeker op de heksenmarkt, maar ook op de hele spirituele markt... is er al genoeg wat heel erg duur is. We verzorgen ook opleidingen. 15 euro per module. Ja. 150 euro voor, als, je, als je alles in één keer afneemt. Dat is voor een heel jaar. Het is heel laag, de gemiddelde heksopleiding is ongeveer 500 euro. Dus ja. we zien dat we er een heel stuk nou, onder zitten. Nou, Mieke, Mieke, hartstikke bedankt dat je naar ons uh, studio gekomen bent. Ik vond het heel interessant. We weten wat meer over Halloween. Ja. En uh, hartstikke bedankt en een goede reis naar huis. Ja, dankjewel. Je gaat niet op de bezem. We gaan niet op de bezem. Niet op de bezem nee. Want ik wou net zeggen, er staat veel winters pas ja. op. In, nou, in ieder geval, nee. hartstikke bedankt. En ja. luister tot na het nieuws en de boodschap. Heel graag gedaan. Okay. En uh, tot de volgende keer misschien. Oké. Okay. the rain on the streets of fear